Van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. De onderwijsinspectie gaat onderzoek doen bij kunst- en modeopleidingen, omdat er steeds vaker verhalen opduiken over grensoverschrijdend gedrag, docenten die mensen helemaal afbranden en studenten die door hun studie stress en paniekaanvallen krijgen. Studenten van de Amsterdamse modeopleiding Amfi trokken daarover aan de bel, maar ook van andere opleidingen komen er signalen binnen over onveiligheid. Vele kritiek van kinderrechtenorganisatie Kids' Right... op hoe Nederland tijdens de coronapandemie met kinderen omging. Kinderen hadden geen enkele prioriteit, is de conclusie. Zo werden ze bij het sluiten van de scholen... vooral als middel gebruikt om de ouders thuis te houden. Het betekent gewoon dat hier niet in het belang van kinderen geredeneerd is... wat onderwijs voor kinderen betekent, maar vooral ook voor hun mentale gezondheid. Kinderen zijn dus als openlijk, als middel ingezet en gebruikt en dat is tegen de stelregels van het VN kinderrechtenverdrag. Kids' rights keken ook naar andere landen. In België deden ze het bijvoorbeeld veel beter hun best om de scholen open te houden. Boven meerdere steden is een vliegtuigje gezien met daarachter een banner met de tekst 9 miljoen bedankt Siebert. Het vliegtuigje is al gespot boven Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Het is een verwijzing naar het geld dat Siebert van Linden verdiende met het verkopen van mondkapjes aan de overheid. Er is een hele fleet van mensen is het aan de ESA? Oh my gosh. Wat doe ik dat aan Ja, dit is het geluid van straaljagerpiloten die zeker weten dat ze UFO's zien vliegen. Maar is dat wel echt zo? Dat gaat het Amerikaanse ministerie van Defensie nu serieus onderzoeken. De afgelopen jaren kwamen er tientallen van dit soort meldingen binnen. Ook van luitenant Alex. Het verhaalde in deze manier dat we niet konden als familiar of zelfs mogelijk voor onze aeroepraaf of andere aeroepraaf die we familiar with. Ja, wat ze toen precies zag, wordt nu dus onderzocht. Zelf verwacht ze niet dat het aliens waren. Ik november 14, 2004. denk dat er een Het weer nog, vooral in het oosten, komen een paar pittige buien voor. met onweer, hagel of veel regen. Morgen zijn de meeste buien in het oosten en zuiden. Het is opnieuw warm met 23 tot 26 graden. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet zo heel veel files in Noord-Holland... maar op de N305 van Almere naar Dronten heb je wel 10 minuten vertraging... voor de aansluiting met de N301. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Like a tarantula, right through the skin, and leave my poison. I will drip get poisoned, I drip get poisoned,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 Nu zie ik dat het beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. Ik zo pijn, nog langer zonder jou te zijn. Maar dan ook. wat denk je, laat ik gaan. Dus toch, je tranen.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 Von er nicht was iets mooi in. In de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Er komt een nieuw expertisecentrum voor gezondheidsproblemen... die kunnen ontstaan door windmolens. Terri VM en de GGD's werken daarbij samen. Eerder verder versoepelen van de coronamaatregelen is niet verstandig en gaat dus ook niet gebeuren, zei de missionair premier Rutte in het coronadebat in de Tweede Kamer. Hij reageerde op een pleidooi van PVV-leider Wilders om alle beperkingen per direct los te laten. In Griekenland is begonnen met een grootschalige vaccinatiecampagne in de migrantenkampen op onder meer Lesbos, Chios en Samos. De ongeveer 12.000 asielzoekers krijgen het janssen vaccin, waardoor één prik genoeg is. Het weer warm met drie 23 tot 26 graden en vooral in het oosten van het land kans op pittige buien mogelijk ook met onweer je being surrounded in every direction je fout de at your collection Action. I've been staring Ja, FM